Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Na de coronatestvoorstelling van Guido Weijers is niemand positief getest op corona. Vorig weekend stond de cabaretier in een theater in Utrecht voor 500 man. Het was de eerste theatervoorstelling in maanden die weer doorging met meer dan 30 toeschouwers. Het is een cadeau van mijn broertje geweest voor mijn verjaardag. Dus ik ben erg blij dat we dit samen mogen gaan doen. Het werd, tijd. het werd tijd, zeker. Ja. Vooraf moest iedereen zich al laten testen. Mensen met corona mochten niet naar binnen. Na afloop heeft ongeveer 80% van de bezoekers zich nog een keer laten testen... zegt de organisator tegen persbureau ANP. En van die mensen had dus niemand corona. Er zijn vandaag 3826 besmettingen bijgekomen, zegt het RIVM. Dat ligt onder het gemiddelde van de afgelopen week. Het aantal nieuwe opnames in de ziekenhuizen blijft stabiel. Maar met de versoepelingen van deze week kan het ook snel omslaan. Wij bereiden ons op dit moment voor op de mogelijkheid dat we echt weer aantallen krijgen zoals eerder in de piek van de tweede golf. Hopen we natuurlijk dat dat niet gebeurt. Een dikke baaldag voor drie mannen in Gouda gisteren. Ze reden met een auto het water in. Toen agenten gingen kijken waren de inzittenden al verdwenen. Om te checken of ze oké okay waren, Volgde de politie hun natte voetstappen naar een, naar een woning. Daar werd een grote hoeveelheid drugs en contant geld gevonden en de drie zijn opgepakt. En wij moeten nog twee dagen wachten, maar de Duitsers konden vandaag wel weer hun snorren en lokken laten bijpunten. De kappers mochten daar na weken wachten weer open. Dat is een geluksmoment. Ik voel me zeer, zeer, zeer goed. Ja, ik was het laatste maal op 18 november en ik kom er normaal alle vier tot zes weken. Dus dan weten ze wie vrolijk ik ben. Kappers daar moeten zich wel houden aan strenge maatregelen. Zo wordt bij sommige salons het personeel geregeld getest.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 Tell to me, but you're in tune. The shadow. Dag. Even na drie uur welkom terug bij Zandvoort op zaterdag, op deze zonnige zaterdagmiddag. Het is heerlijk weer hier in Zandvoort. En wij zitten heerlijk binnen, Alweer. Ja, dan. zoals het hoort. Uur twee he? alweer met uh, als eerste naar het nieuws uh, Curiosity the Cats en Down to Earth. Wat gaan we in uur twee allemaal doen? Nou, het tweede uur hebben we vooral uh, ja, nieuws uit, uh, uit Zandvoort. Uh, van alle, allerlei uh, nieuws. Wat mij ook erg opviel: uh, nieuws. Dat er dat vier strandpaviljoens zijn overgenomen. Door een en dezelfde belegger. Ja, dat is uh, geen goede zaak volgens mij. Nou ja, bedoel, uh, ik bedoel. Ik heb ook het gevoel dat ze er een soort kitesurfcentrum van willen gaan maken. Nee, ze willen daar bungalows neerzetten. Bungeloos, dus, uh, ja. Dus uh, daarover straks uh, meer. En uh, nou, we zijn dus allemaal gevraagd om mee te denken over uh, de inwoners van Zandvoort dan. Over Zandvoort in 2040, daar is ook nieuws over. En uh, pluspunt: de vrijwilligersorganisatie heeft uh, ten aanzien van uh, uh, ja, tot eind maart... Uh, de lange afstand tussen hier en Schiphol uh, hebben ze ook een uh, oplossing uh, voorgevonden... Samen in, in samenspraak met de oudere partij Zandvoort.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 Naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Meekijken, cfm livenl Kijk je live mee in de studio. Vanmorgen, waarschijnlijk jij ook, werden we wakker met een lekker zonnetje. Ja. En dan denk je echt zo: van nou, we kunnen de zonnige platen ook alweer gaan draaien. En toen dacht ik meteen aan deze plaat. Ik denk, nou, die hoort er gewoon bij op deze zaterdagmiddag. José Feliciano. Dit is een hele tijd geleden. Hè? Ja, vorig jaar eh, zomer eh, en voorjaar hebben we hem gedraaid voor je. Een jaar later, maar we zijn er nog steeds hoor. Si Ja, dan krijg je gewoon zin in de zomer toch, Albert uh, Jan, als je dit soort uh, muziek hoort. Ja, ja, wat je voor, voor drie uur draaide van uh, Holiday in Spain. Ja, van ja, de Counting Crows. Je grows. moet nu uit gaan kijken wat je nou gaat uh, draaien hoor. Want anders krijgen we moe moeilijkheden deze uitzending. Ja, je wordt te veel uh, verwind ja. met die muziek. Ja. <laughs> nee, heel goed. heel goed. We gaan lekker uh, gewoon zo door hoor met de uh, lekkere muziek. Daar zijn wij voor. Ook voor de lekkere muziek Luister je naar CFM met nu Duran Duran. John, the evidence. She five. Just give the to me. Take it to me. Take it to Take it when it comes it to me. it to me. Take it to me. Take it to me. Take you, you to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 I yeah. yeah. They got deals It's so cool. To get angry after the weekend, then go back to school. So baby, It's what it rules when it comes to making money. Say yes, please, thank you. Sometimes you want to, and you. Ask must be working Het komt geregeld langs bij Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. De muziek uit de jaren 80. ditmaal Duran Duran en de Skin Trades. Waar gaan we het over hebben? Vier strandpavioens overgenomen. Het verhaal ging al een poosje rond in Zandvoort. Vier strandpavioens zouden aan één nieuwe eigenaar verkocht zijn. En het is waar. Interleisure BV, een onderneming van de voormalige eigenaar van Kieros Holiday Retreats, uh, is de nieuwe eigenaar van de spot, Ayuma, Sandy Hill en Strand Noord. De CEO van in Leisure Jeroen uh, Post, Postma, bevestigde de overnames. We hebben inderdaad deze vier standpavilions gekocht... en zijn met de huidige eigenaren in gesprek gegaan... over de voortzetting van de bedrijfsvoering. We zijn het erover eens dat er niet veel zal veranderen... althans, de komende seizoen niet. De huidige eigenaren zullen samen met ons... de lopende exploitaties blijven draaien... Zij hebben namelijk de expertise. En dus zal er niet veel te merken zijn voor de gasten. Wel bekijken uh, we de mogelijkheid om op het strand strandovernachtingen mogelijk te gaan maken. In wat voor vorm is nog niet bekend. Maar dat kunnen bijvoorbeeld strandbungalows zijn. Aldus uh, de heer Jeroen Postma. Voor de spot heeft Postma speciale plannen. Daar wil hij een jaar rond watersportcentrum van maken. Wat al een toekomstwens was van de voormalige eigenaren. We zijn met de huidige eigenaren en bedrijfsleiders... die zeer betrokken zijn en blijven... hierover in gesprek hoe dit het beste kan gaan invullen. Ook moeten we de gemeente meekrijgen. Het huidige bestemmingsplan staat een jaar rond paviljoen op deze plek... nog niet toe, aldus Postma. Qua uitstraling en kwaliteit ziet hij iets in de richting... van het huidige Kiros-concept. Misschien wel een graadje hoger. De naam Zandvoort moet voor kwaliteit staan. Daarom weten we nog niet hoe we die overnachtingen op het strand gaan vormgeven. Er zijn nog geen nieuwe namen voor de strandpaviljoens... en misschien zullen die er ook niet komen. De paviljoens hebben allemaal hun eigen identiteit en bedrijfsactiviteit. Dat willen we behouden. Daar ze, daar ze hierin onderling van elkaar te laten verschillen... kunnen ze elkaar aanvullen. Voorlopig zullen de paviljoens onder leiding van de vorige eigenaren... in de bestaande exploitatie in ieder geval nog één jaar doorgaan. En daarna kijken we weer verder, dus postma. Nou, wat dat betreft... Uh... Uh, ja, gaat er wel weer wat gebeuren op het strand. Ja, wat fijn dat die mensen zo meeleven hè, met Zandvoort. Ja, nee, dat ze alleen maar het goede voor uh, zich hebben... Ja, om Zandvoort een uh, mooie badplaats uh, te maken. En het gaat niet om het geld, toch? Of wel? Of niet? Of wel? Of niet? Ofwel? niet. Ofwel? Nee, ja. nee. nee. Nou, nee. nee, nee. Klein nee, es regiert de hap des Hasses. Ich bin so hässlich, so grässlich hässlich. Ich bin der Hass. Hassen. Ganz hässlich hassen nennen. Ich kann's nicht lassen we maar hopen dat het uh, snel weer uh, de gelegenheid wordt om een uh, beetje te reizen. En ook voor onze Duitse gasten natuurlijk, uh, die altijd naar Zandvoort toe uh, komen. Die uh, worden wel degelijk gemist. Speciaal voor hun draaiden we uiteraard de single van uh, Duf en Kodol. Vijf minuten voor half vier. Zandvoort, een zonnige zaterdagmiddag. We zeggen een goedemiddag, houd de radio aan. Hè? Want, uh, onder meer hebben we des van Fleetwood Mac en FBWR nog voor je. Draaiden we nog de single uh, Dreams. En ditmaal een andere van uh, Fleetwood Mac, dat was uh, Everywhere. Ja, zo dadelijk ga ik uh, de luik even dichtgooien hier, uh, Albertje. <laughs> die die, uh, die MD-spel begint ergens uh, middenin. Maar we gaan nadenken over 2040. Klinkt nog heel ver weg, ja, maar... maar voordat je het weet is het zover. Zandvoort in beweging, noem ik dat dan maar. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties... stelt de gemeente Zandvoort de Omgevingsvisie 2040 op. Na drie succesvolle omgevingsdialogen in november 2019... jongstleden februari, en, in, uh, oh nee, februari 2020 en maart 2020... kan iedereen weer online meepraten op dinsdag 9 maart... vanaf half 8 tot negen uur. Dinsdag 9 maart van half 8 tot negen uur. Eerder werden de belangrijkste opgaven voor Zandvoort en Bentveld besproken... en werden deze vertaald naar mogelijke toekomstperspectieven. Nu gaan we de laatste fase in, het opstellen van de ontwerpomgevingsvisie. Gezamenlijk kijken we binnen vijf thema's. Ruimte, economie, samenleving, duurzaamheid en mobiliteit. Vooruit naar het jaar 2040. Hoe ziet u de toekomst van de gemeente Zandvoort? Samen bepalen we wat het verhaal van Zandvoort en Bentveld is... nu en in de toekomst. U kunt zich aanmelden voor de online bijeenkomst door een e-mail te sturen naar omgevingsvisieapenstaatjezandvoort.nl omgevingsvisie Het programma met meer informatie ontvangt u dan een paar dagen van tevoren. Ook op de website van de gemeente Zandvoort vindt u meer informatie om, om, over de omgevingsvisie. En wel bij www.zandvoort.nl-projecten www.zandvoort.nl schuine streep projecten. Goed, dinsdag 9 maart vanaf half 8 tot 9 uur weer meedenken en meepraten over Zandvoort 2040. Dankjewel albert dus uh, meld je nu aan bij de gemeente Zandvoort en denk mee inderdaad over 2040 en uh, hoe Zandvoort er dan uit moet gaan zien. Hier is als ik je weer zie, Thomas Akda Paul de en Maan. Ik weet niet hoe lang niet gezien, maar wie heeft hier wat uit te leggen?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 De Vrienden van Amstel ging dit jaar gelukkig wel door. Weliswaar online, maar toch. Heel wat artiesten bij elkaar. zoals Thomas Akta, Pal, de Munich, Maan en Typhoon. En hadden ook meteen een single voor uh, De Vrienden van Amstel gemaakt. Die hoorden je juist als ik jou weer zie. We gaan eens even naar het buitenland, uh, Albert Heb je er zin in? We gaan nu naar Frankrijk, hoor. Ja, ja, ja, inderdaad. Hier is Commande de Radieus. Zo zoek een je ik ben te réflète ce malheur, il faut que tu m'expliques un peu mieux Comment te dire adieu Mon cœur de silex fait au feu Ton cœur de Pyrex résiste au feu Je suis bien perplexe Je ne peux pas résoudre aux adieux Je sais bien qu'Alex L Amour n'a pas de chance, aussi peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veut. Devant toi ce rex, tous ces médias. Derrière un clinex, j'en serai. Mieux Comment te dire adieu? On te dira-tu Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus Mais pour moi une explication voudrait mieux Een uitstapje naar uh, Frankrijk met uh, commande dier adieu. Heerlijk, uh, ook bij het weer uh, van vandaag. Past er goed bij uh, je. koptelefoontje even echt hard gezet net, of ja. niet? Nee, uh, nee, dat hoeft niet. Het niet, niet, het stond hard genoeg. Oké, okay, oké. Okay. Uh, goed, uh, ja, we hebben het in het verleden natuurlijk de afgelopen weken vaak gehad... over uh, de, moe de moeilijke bereikbaarheid voor ouderen... Uh, uh, uh, die gevaccineerd moesten worden dan op Schiphol. Daar heb ik iets over gehoord. <laughs> En uh, nou ja, op een gegeven moment is er toch ook uh, ja, uit de uit, uit andere hoek uh, op gereageerd. En nog voor die, voor die ouderen die alsnog naar, uh, naar, naar Schiphol moeten. Uh, Pluspunt kan daarbij ook helpen. Want bij Pluspunt hebben zich onlangs mede dankzij de actie van de ouderenpartij extra vrijwilligers gemeld voor het vervoer naar de diverse vaccinatielocaties in de omgeving. De Plusdienst is er voor alle inwoners van Zandvoort en hun mantelzorgers die steun nodig hebben om zelf redzaam te blijven. De hulp wordt geboden door vrijwilligers en is in principe gratis. Soms wordt een vergoeding gevraagd voor de onkosten die de vrijwilliger heeft gemaakt... zo ook voor het vervoer naar de vaccinatielocatie op Schiphol. De kosten bedragen dan 30 cent per kilometer en de eventuele parkeerkosten. Tevens is er een aangepast beleid voor mensen die normaal niet te gebruik maken van de regiorijder. Zij kunnen de regio gratis boeken naar een vaccinatielocatie. Als u de hulp van Pluspunt wilt inroepen, kunt u bellen of e-mailen. Openingstijden iedere werkdag van 9 uur s morgens tot 5 uur s middags. Telefonisch bereikbaar op 023-571-7373. 023-571-7373. En het e-mailadres is plusdienstapenstaatje plus.zandvoort.nl. Plusdienstapenstaatje plus.zandvoort.nl. Weer een geweldige uh, actie om uh, ouderen uh, toch bij te staan... om uh, naar het verre Schiphol te kunnen. Zeker een hele goede actie van uh, Pluspunt en uh, ook de Oudere Partij. Dank je wel voor uh, dat bericht. En meld je aan hè, als je een rijbewijs hebt uh, voor uh, hulp aan de ouderen. Hier is driver's license.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 Oh yeah, today I drove through the summer was de nummer 1 uit de top 40 van dit moment, de Drivers uh, License. Nou, er zijn heel veel mensen die uh, op dit moment uh, uiteraard... ook uh, vanwege corona thuis zitten en ook thuis moeten werken. En zo nu, dan moet je ook ontspannen. En wat uh, kan je dan doen? Dan kan je bijvoorbeeld een Netflix-serie uh, uh, opzetten, <laughs> Albert-Jan. Ja. En op een gegeven moment uh, zei jij tegen mij van... Uh, je moet eens uh, beginnen als je straks uh, met die anderen klaar bent... moet je eens uh, La Casa de Papel... Ja. Gaan, uh, ...gaan bekijken. Nou, daar Klopt. heb ik me dus aan gewaagd. Ja. Maar uh, ja, ik, uh, denk, uh, ik zag staan vier delen, weet je wel. Dus ik denk, nou, er zijn vier uh, afleveringen. <laughs> en dan hebben we het gehad. Nee, het zijn gewoon vier seizoenen. Ja. En uh, ik ben nu in uh, seizoen twee, maar ik vind het helemaal geweldig. En ik hoor er ook uh, heel veel andere mensen over... Dus, dus, het is ook goed voor je taal, hè? Ja, Nee, dat merk ik ook. En uh, om ja. jou alvast, er komt nog één uh, serie achteraan. Dus uh, je krijgt uh, nog één. Nog dus, tot en met vijf. Dus voorlopig ben je, ben je, ben je, ben je onder de pannen. Ja, en er was, gisteravond was ik uh, zo'n uh, muziekquiz uh, op de uh, tv aan het kijken. En toen stelde ze ook de vraag: ja, die maskers hè, die uh, gebruikt uh, worden, van wie uh, zijn die? Dali. Ja. Ja. Nou ja, precies. Ja, ja je kindje klassiek, je klassiekers ja, of een kindje je klassiekers dus, uh, <laughs> Nee, uh, dat uh, bracht me ook trouwens. Want ik uh, weet niet hoe ik daar nou op kom. Dat is ja. heel stom. Als je meekijkt uh, met zfm-live.nl... dan kan je het helaas uh, net niet zien. Maar in de studio hebben wij een maquette staan... van uh, de Bomschuiter van onze benedenburen. Ja. Staat al heel lang in de, in de studio hier aan de Tolweg 10A. Die, die staat aan, aan de voorkant ja. uh, bij dat uh, schilderij van uh, Marianne Rebel... Ja. En dat doet me een beetje denken aan die maquetters uit La Casa ja, ja. de Papel. Prima, ik, als jij, ik, ik, keur hem goed. ik keur hem goed. Ja, en, en toen kwam ik ook nog de muziek tegen die erbij hoort. Dus gaan we ja. even een heel klein stukje luisteren. Ook voor de mensen die hem al gezien hebben. Een Feest der Herkenning, de volgende plaats. I said I know. Casa de Papel van uh, inderdaad Netflix. En dan zit ik pas in uh, deel 2. Dus ik heb, nog even, heb ik nog even te gaan. Nou, dat was even lekker hoor, om deze te draaien. Bella Ciao. Zometeen weer meer nieuws bij Sierven. Lekker Ruig op de zaterdagmiddag bij CFM met Frank Stallone en Far From Over. Ja, vanmorgen in het Algemeen Dagblad... en trouwens Facebook die sprak daar ook flink over hier in Zandvoort... stond er een artikel en daarin werd Zandvoort ook met name genoemd. Albert-Jan, het ging over één jaar corona. Ja, ik schrok nog in eerste instantie wel van dat bericht. Maar ik ja. schrok me rot. Ja, en als je het dan toch... Dan... Tussen de, de, de, tussen de regels doorleest. Maar goed, ik, ik, ik was toch wel geschrokken, want in het Algemeen Dagblad, zoals je zei, van vandaag, wordt de balans opgemaakt van één jaar corona. Op 27 februari 2020 is het namelijk exact een jaar geleden dat de eerste officiële coronabesmetting in Nederland werd geregistreerd. Zandvoort heeft in de afgelopen coronajaren helaas wel een heel opvallende en onverwachte rol gespeeld in de cijfers. Verrassend genoeg is bij ons in Zandvoort het percentage coronadoden het hoogst van heel Nederland. Er stierven tot nu toe 41 mensen aan corona, volgens de officiële registratie van het RIVM. Dat zijn er ongerekend 240 per 100.000 inwoners. De redactie van het Algemeen Dagblad ging daarom op verder onderzoek uit. Ze namen contact op met de gemeente en de GGD-Kennemerland. Eh, GGD dat leverde verraste, dat leverde verraste eh, en zelfs enigszins verbouwereerde reacties op. Dat is niet een lijst waarin je bovenaan wilt staan... al dus de woordvoerder van de gemeente. Verder onderzoek leerde dat de kustplaats die 17.000 inwoners telt... te maken kreeg met twee uitbraken in verzorgingshuizen. Daarbij stierven in totaal 34 bewoners... Die cijfers hebben het gemiddelde sterk omhoog gehaald, vermoedde de woordvoerder. We hopen niet dat het Zandvoort als een brandhaard afgeschilderd wordt. We zijn juist heel trots dat we zo laag in de besmettingen zitten... en dat iedereen zich zo goed aan de maatregelen houdt, aldus de woordvoerder. En toch schrik je. Ja, we hebben het vorig jaar hebben het ook één keer gehad. Weet je, als er iets met Salvoort gebeurt... dan staat het meteen groot in de landelijke dagbladen vermeld. Ja. En als het ver weg is dan is, waar zo'n uitbraak is of iets meer aan de hand... dan wordt het een stuk minder interessant natuurlijk. Dus uh, ja. ja, het is wel verschrikkelijk die twee grote uitbraken... die we hebben gehad in de verzorgingshuizen... Maar dat is wel de reden waarom we zo hoog in het klassement staan... om het zomaar ja. even te zeggen. En wie inderdaad de plaats zijn met het hoogste percentage sterftegevallen van corona. En qua besmetting en dergelijke doen we het dan wel weer goed als Zandvoorts. Dus eigenlijk doen we het slecht, dus dan gaat het goed. <laughs> ja, het ja. is precies ja. hoe, je het, hoe je het bekijkt. Maar ja. in ieder geval... Een, Fijn dat de persvoorlichter van de gemeente Zalvoort daar even een nuance aan gegeven heeft. Klopt. Want anders ga je inderdaad denken dat het hier helemaal verschrikkelijk de verkeerde kant op gaat. Het is wel verschrikkelijk uiteraard, hè, daar geen misverstand over. Voor elke dode is dat, is dat erg, maar ja, het is toch wel enigszins vertekend beeld door twee grote uitbraken. Tot zover ook dit bericht... Ja, dan heb je, heb je een, een vriendje of vriendinnetje. En dan uh, denk je van, uh, wanneer mag ik nou blijven slapen, Albertjan? <lacht> heb jij dat nooit? <lacht> nou. <lacht> nou, vroeger had je dat wel. En toen, uh, ja, toen dacht je dus ook. En dat zijn maan trouwens ook die in dit uh, plaatje Of Zou ik nou een tandenborstel uh, meenemen of zou ik die, die nog niet meenemen? En als ik hem meeneem, leg ik hem helemaal onder in mijn tas of leg ik hem boven in mijn tas? Ja, dat zijn allemaal uh, moeilijke dingen. Nou, daar gaat het nieuwe plaatje over van uh, Maan en uh, snelle. De single komt er 12 maart uit en wij gaan hem alvast draaien. Hier is de single Blijven Slapen. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken. Dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic, al bestaat hem net niet. En hoe laat gaat de laatste treinig? Ik ben morgen en vandaag te vrijmen. Ben je wel gemaakt van mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Zo zijn er nog wel thuis en vragen. Ik heb mijn ondergoed, mijn tanden, dan luchtje je mij. Deed day, twee uur, drie gangen laat. Ik weet niet wat het is, maar je raakt me. En als we straks alleen zijn in je kamer, ga bij de laken zien, schat het verbaasd. Dat het echt zo gaat, wie had het dat nog gedacht? ben je net zo klaar voor de, de volgende de stap. En wordt de nacht steeds langer met de kortere de dag. dag. Ik ben op mijn gemak, ik heb weer gewacht. Nee. Hoe zou het zijn? Smaakt het nou meer? Nee. twijfel ik weer? en snelle, zeiden er nog even bij... dat het niet voor hun beide geldt natuurlijk. Hè? Gewoon een plaatje wat ze samen hebben gemaakt. Maar blijf ik slapen of niet? Dat was eigenlijk de vraag uit de plaat. En die tandenborstel, dat kwam er ook nog even in voor. Tot zover alweer dit uur van Zaltpoort op zaterdag. Zometeen na het nieuws en weer zijn we er nog één uur lang. Zaltpoort op zaterdag op een zonnige zaterdagmiddag. Graagje op acht op dit moment in Zaltpoort. Wel nog steeds heel erg zonnig, dus lekker weer om er even op uit te gaan. Dat is waar, uiteraard houden corona-regels goed in de gaten. Hier is Main Attraction.